Morgen eerst droog, later buien en een graad of 7. In de nacht naar woensdag kans op natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. De verkeersdag. Dat is van de ANWB. Verkeers... De N201, de weg Vinkenveen-Hilversum, is de hoogte van de aansluiting met de A2 in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hey, ja, ja. En u hoorde het van onze vroegere sidekick, Angela Jansen. En nu hoort u Dolly ten Pierik, ook een hele oude sidekick, maar ik ben er nog steeds... Goedemiddag, lieve luisteraars. Weer een nieuwe week en een nieuwe week Zandvoortlunch. En uh, vandaag wordt deze Zandvoortlunch voor u verzorgd door uh, Peter Den Boer en uh, Dolly Tempierik. Peter was ietsje verlaat, vandaar dat ik vandaag de opening doe in plaats van Peter. En uh, ja, hoe komt dat nou? Ja, er is op de Zandvoortse Laan een geweldig probleem, wat voor een enorme obstructie zorgt. Er staan daar twee hele grote vrachtwagens... met twee grote bungalows erop. En zij kunnen niet verder Zandvoort in. En op de een of andere manier schijnt dat vast te staan. Ik ben reuze benieuwd, Peter. Want jij hebt net uh, live uh, gezien... wat er precies aan de hand is. Kun jij onze luisteraars vertellen... waarom het zo stagneert? Nou, uh, er staan uh, drie opleggers... met uh, vakantiehuisjes. Drie opleggers met vakantiehuisjes. En... Uh, Eentje die heeft zich vastgereden tussen een aantal paaltjes in Bentveld. En uh, die twee anderen staan er, uh, die komen vanuit Haarlem, staan die stil een paar, uh, zeg 50 meter verder. En vanaf uh, vanochtend blijkt dat, daar, uh, uh, dat de muur vaststaan en dat, uh, dat er gebeurt nog niks En er staan de twee uh, hulpeloze uh, uh, verkeersregelaars en die laten steeds uh, 100 auto's door. Ja, en dat is natuurlijk op een uh, maandagochtend desastreus. Want uh, er is dan heel veel verkeer Zandvoort uit, Zandvoort in. En uh, ja, hoe ga je het oplossen, weet je wel? Nou ja, goed, we gaan het merken. In ieder geval, mensen, wees gewaarschuwd. Als je Zandvoort uit moet, uh, neem de zee weg en rij dan desnoods uh, via Kraantje Lek weer terug. Of uh, via het Brouwerskolkje. Want dat scheelt je enorm veel tijd. Want er zijn al verschillende mensen vandaag de studio ingekomen en. Uh, veel te laat, veel te laat. Nou valt het nog mee Peter, hè? je was nog ruim op tijd... maar niet op tijd genoeg om het programma te starten. Dat heb ik dan gedaan. Nou, wat gaan we vandaag doen? Uh, we hebben vandaag uh, om half één een gesprek met Wessel van der Aar. En uh, ja, de, u gaat om half één horen wie het is... en waarom wij hem gaan bellen. Echt de moeite waard. Uh, we hebben weer een artiest van de dag. Een artiest in het licht... Ja, dat is een jarige of een artiest wiens sterfdatum het vandaag is. Helaas is het laatste het geval van onze artiest vandaag. We hebben natuurlijk het weer voor u. We hebben wat nieuwtjes. We hebben belangrijk nieuws, minder belangrijk nieuws, leuk nieuws. En om kwart over 1 gaan we weer proberen contact te zoeken... met onze uh, journalist-collega Joop van Hes van de Zandvoortse Courant. Die ons weer van alles gaat vertellen... over wat er het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. En ik weet al één ding dat hij zeker gaat vertellen. Weet ik nu al. Want de heren Lions, uh, van, uh, de, de basketballers van de Lions, het herenteam... is wederom voor de derde keer op rij kampioen geworden. En nog nooit... Nog nooit is er een team geweest dat zo vroeg in het seizoen zich al kampioen kon noemen. Nou, ik vind de prestatie. Chapeau. Ik was erbij en ik heb het helemaal mogen aanschouwen. Goed, we gaan uh, eerst beginnen met een lekker muziekje. En we hebben hier vandaag een hele mooie, gezellige, lieve dame in de studio... die waarschijnlijk met ons mee komt werken. En aan haar wil ik het volgende liedje graag opdragen...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 Zover even een muziekje. Prachtig muziekje. Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Dan is het nu de hoogste tijd. Want inmiddels zit Peter de Boer op zijn stoel. Klaar om aan te vallen en het mengpaneel te gaan bedienen. Peter, ik draag het over aan jou. Ik zet mijn programma eruit. Dankjewel. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Want uh, we hebben van alles en nog wat beleefd dit weekend. En uh, daar gaan we natuurlijk op terugblikken. We hebben uh, nieuws, allerlei nieuws. We hebben dingen. Uh, ik ga beginnen met te melden. Uh, nou meer, uh, eigenlijk de, de luisteraars op te roepen... om mee te doen aan het nieuwe popkoor. Want uh, uh, in maart uh, start er een, uh, een repetitie voor een nieuw popcor en dat heet Popcor Prestige Zandvoort. Onder leiding van topdirigent Bas Gerbe... zal het koor wekelijks in het authentieke theater de krocht nummers gaan instuderen van de bekendste top 40 hits. Het koor onderscheidt zich van andere koor door de unieke en grootschalige aanpak. Het zal groeien tussen de 100 en 150 deelnemers. Mannen en vrouwen vanaf 12, kunnen zich, 12 jaar kunnen zich aanmelden. Op regelmatige basis zal het showcore deelnemen aan concerten en evenementen. De optredens worden gedaan met liveband... en er wordt veel aandacht besteed aan solo's, choreografie en show. Het popcornstandort is onderdeel van de succesvolle serie... van Prestige Vocal Groups in heel Nederland. En uh, dirigent Bas Gerwe weet met zijn enthousiasme en expertise... Het beste uit elk koord te halen. Kijk, dat is ook wel heel belangrijk. Het koor is toegankelijk voor iedereen. Want je hoeft geen noten te kunnen lezen. En ook al denk je niet goed te kunnen zingen... dan leert Basje tijdens de wekelijke repetities... Uh, je naar een hoger niveau te tillen. En er zijn eerste gratis proeflessen op 16 en 23 maart in de krocht. Nou, mooier je, kunnen we het niet maken. Moet je je daarvoor opgeven? Een nee, je moet je gewoon melden... De, en gewoon, hoe laat is dat? Gewoon melden uh, bij de, uh, de krocht. En dat weet ik nou net weer niet. Maar... Waar halen we de informatie vandaan? Als mensen zeggen, nou daar wil ik wel naar. gaan. Ik ga het bekijken. Bij, de krocht. bij de krocht kun je dat vragen. Bij de krocht zelf. En uh, ja, er is ook een website, Prestige, Prestige Vocal Groups. Daar, daar is de website. Oh, en daar staat waarschijnlijk de informatie daar wel op. staat het allemaal op. Hartstikke goed. Ik ga het even opzoeken trouwens... Maar kunnen we misschien uh, uh, wat gedetailleerder uh, zeggen als mensen geïnteresseerd zijn? En als je e ja. En als je eenmaal bij dat koor zit. Ja? Als je eenmaal, dan uh, kan je ineens geraakt worden door de good vibrations. Ah, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head.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 Celebrations are happening with de Beach Boys. Ja, ja, ja. ja, Good vibrations. <laughs> nou, uh, daar, daar, daar gaan we, dat gaat morgenavond. Valt daar nog wel uh, over te twijfelen... of de good vibrations in Zandvoort nog uh, te voelen zijn. Want ik zal je vertellen... morgenavond is er een ontzettend belangrijke gemeenteraadsvergadering. Maar dan ook wel ontzettend belangrijk. Er staan dingen op de agenda, mensen... Um, ik heb een vermoeden, hè Peter. Je weet dat onze raadszaal best groot is. En het is vrij toegankelijk voor het publiek. Maar ik ben bang dat het morgen te klein is. Ik zal je vertellen waarom. Er is dus om acht uh, uur morgenavond een raadsvergadering. En dan zal ik eventjes wat punten uh, opnoemen die daar behandeld gaan worden waardoor ik denk dat er zoveel Zandvoortse inwoners op afkomen... dat de ruimte tekort kort is. Nou, er, is een, uh, er wordt behandeld. De voorgenomen motie over Zwarte Piet... en die, komt uit, uh, die is ingebracht door de PVV. Dan een, uh, door het uh, GroenLinks, D66, CDA en de PVDA... hebben een voorgenomen motie ingediend. Geen Formule 1-teams door Noordvoort... Ook een uh, heikel, heikel ja, punt. Ja. Dan uh, worden de twee leden voor, voor de rekenkamer Zandvoort benoemd. En dan zijn er nog een paar bespreekstukken. En ook iets wat enorm leeft in Zandvoort. De prestatieafspraken van 2020 van de KEI. En uh, het huurdersplatform Zandvoort van de gemeente Zandvoort. Nou, dan nog ingekomen post en een verslag van de vergadering van 28 januari 2020. Maar ik denk dat met name uh, de motie Zwarte Piet... de motie uh, Formule 1 Teams door Noordvoort... en de prestatieafspraken de KEI en het uh, huurdersplatform Zandvoort... dat die enorm veel publiek gaan trekken. En deze hele vergadering, uh, als u zegt van ja, ik wil er wel graag heen... Um, maar ik kan niet, maar ik wil het heel graag volgen. Dat kan, want de vergadering wordt rechtstreeks live uitgezonden via uw lokale omroep, ZFM Zandvoort. Ja, en je om 8 uur. En je kunt uh, op de website van de gemeente ook oh, kijken, ja, ja. Kun je meekijken. Maar je kunt ook dus luisteren via ZFM Zandvoort. En uh, die het Zandvoort, dan moeten we even naar het kopje bestuur En dan ziet u vanzelf ja. uh, de vergaderingen staan. En mocht het nou niet lukken, dan schakel je gewoon over naar je, daar die mooie lokale omroep. Oké. Okay. Ja. Nou, dan is het uh, een mooi moment om iets van mevrouw Ilse de Lange te draaien. Is altijd een mooi moment. Ja, World ja. of Hurt. Het was uh, onze eigen Ilse de Lange, de World of Hurt. En uh, mijn collega Dolly had het zo even over uh, de raadsvergadering in het gemeentehuis. En toen dacht ik, er is maar één plaat die dat kan ondersteunen. Het huis uh, van de burgervader. We gaan met z'n allen to my father's house. Peter had ons net op de hoogte gebracht... van het nieuwe popcorn wat gaat komen van Prestige. En dat gaat dus Prestige Zandvoort heten. En um, nou, zouden we nog even kijken... hoe je eventueel aan informatie komt. En wanneer je kunt gaan kijken... als je met twee proeflessen wil meedoen... die zijn gratis... dan kun je je via de website dus uh, inschrijven... popcoreprestige.nl. En dan kom je vanzelf een kopje tegen over het Popcor in Zandvoort en een inschrijfformulier. De eerste twee lessen, die uh, proeflessen zijn gratis. En uh, op 16 maart start dat nieuwe popcorn. En um, om acht uur kun je je dan melden bij de krocht op 16 maart om even langs te komen en mee te kijken. Mocht je mee willen gaan doen... de kosten zijn 7,25 per repetitie. Eenmalig inschrijfgeld van 7,50. En er is ook een band bij het koor. En je gaat de allernieuwste hits uh, zingen. Overigens uh, worden niet alleen voor dit koor nieuwe leden gezocht... maar ook de Bob zangers die, uh, zoeken nieuwe leden. En we hebben natuurlijk ook het Oratoriumkoor in Zandvoort... En we hebben ook de wapenzangers en die zingen iedere vierde vrijdag van de maand bij het Wapen van Zandvoort. Daar kun je zo binnenlopen en uh, ja, mocht je met dat koor officieel mee willen gaan doen, dan kun je je daar gewoon ter plekke aanmelden. Dus ja, uh, zingen kun je zat in Zandvoort. Hè, Peter? Op allerlei fronten, op allerlei manieren, op allerlei plekken. Zit jij ook in een koor? Ik... Uh... Ik zit niet in een koor, maar ik zing in allerlei bandjes. Dat is ook alweer dat is kleinschalig. Maar je doet wel muziek. Dus want ik je bent drummer. Jawel. En je zingt. Jawel. En je presenteert. Jawel. En, en, en je bent uh, DJ bij uh, ZFM. Kijk, kijk jij ik. hebt een heel druk leven. Ik kijk even naast me naar jullie... Want uh, jij, uh, jij, ach, jullie, Lucie bedoel ik. Hoe kom <laughs> ik daar? Oh, dat is van, uh, van NH. <laughs> ik ga meteen helemaal de lucht in, beetje. <laughs> Lucie Lucy komt vandaag even bij ons kijken hoe het hier allemaal gaat. Doe jij iets aan zingen? Uh, nee, nee. Nee? Ik zou het niet, uh, nee. Ik zou het niet aanraden om mij te laten zingen. Nee, nee, wel praten. Hè? Praten kan ik wel. Praten, ja. gaat, praten, praten gaat goed. Praten gaat perfect. <laughs> Helemaal geen moeite mee. Hartstikke goed. Nou, We zouden het heel leuk vinden als je, als je bij ons komt in het team van de, van de Sidekicks. Ik, ik hoop dat, dat je het leuk genoeg vindt om te zeggen van, joh, ik stap erin. En uh, ja, Lucy is heel enthousiast bij ons gekomen na een oproep, hè? Ja, klopt. Ja? En het lijkt me ontzettend leuk. Ja, nou sterker nog, het is ontzettend leuk. Dus ik, ik hoop ook dat je er lol aan gaat beleven. En dat we je mogen verwelkomen als uh, nieuw lid. En uh, ja, wilt u nou net als Lucy ook eens een keer komen kijken... om te zien of dat sidekick gebeuren of uh, presenteren iets voor u is? Kom gerust langs en of, of meld je even, dan maken we eens een afspraak. En, uh, of uh, neem contact op met programmeleiding apenstaartjesandvoort.nl. We met de, de overbekende hit CC Rider. En wat hebben we hebben ook nog in de pocket nog een paar dingen. Uh, ik ga even vertellen, deze week staat, er staan er twee dingen op de agenda. 27 februari is er in het Zandvoortsmuseum... van 17.30 tot 20.30 uur de regenboogborrel. En zaterdag 29 februari is er een diapresentatie... In de protestantse kerk om 20 uur door de babbelwagen... met als thema Zandvoorts verleden in het heden. Oh, leuk. Waar was dat ook alweer, zei je? In de protestantse kerk. Oh, leuk. Dat is een... Uh, ja. We gaan we kijken naar... Uh, naar oud Zandvoort. Oud -Zandvoort. En, en de verhalen. Ja, dat is geweldig, Peter. Ik, ik, ik, het leukste van uh, die bijeenkomsten vind ik altijd dat... Uh, de zaal is dan gevuld met zandvoorters. Uh, ja. En dan de presentator zegt hier links ziet u de oude winkel van de firma Van Duin. Ja, ja. En dan hoor je van ergens achter de zaal, nee, dat was helemaal niet Van Duin. Dat was familie <lacht> Schupperzand. Want mijn moeder heeft dan nog gewerkt. en ah, ze, Ja, maar die was toen al ja, lang dood, zegt ja, ja, dan ja, iemand ja, anders. Ja, ja, ja, ja dat is altijd ja. heel levendig. Omdat ja, geweldig. Ja, Wat mooi, man. Leuk. Al die, die uh, familieverhalen ja. komen dan ook boven. Ik, ja. zat, ik zat er een keer met een, uh, een vriendin van mij. En toen kwam er een foto. En ineens schreeuwt ze: oh, Mijn opa, dat is mijn opa. Ja, heerlijk, hè? Ja, geweldig. Heerlijk, ja. ja. Nee, het is echt leuk. Het is aan te bevelen. Dus, ja, dat is ja, dus ja. zaterdagavond. Leuk. Uh, uh, ik ga zo uh, Wessel bellen. Ja. ja? Ja, zeker. Echt? En dan hoop ik dat hij opneemt. En dan na het volgende nummer gaan we eens even met hem praten... over wat hij gepresteerd heeft. Okay. En dat is niet niks, mensen. Dan gaan we in die tussentijd uh, luisteren naar... de heren Agda en de Munnik Het regent zonnestralen.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 Zijn er in de kant. Oh, ik oh, lustig oh, ademhalen. I'm <laughs> Als het goed is... Het uh, was een lekker nummer trouwens, beter. Dank je wel. Als het goed is, uh, hebben we iemand aan de telefoon... voor wie het ook uh, zonnestralen geregend heeft de afgelopen tijd. Want hij, uh, uh, je hebt heel wat bereikt. Ik heb aan de telefoon Wessel van der Aar. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hallo. Hi, Wessel. Hartstikke goed, jongen. Hoe is het met je? Ja, het uh, gaat goed. Dat heb getraind... Uh... Want, want uh, de, de luisteraars thuis weten nog niet precies wat je traint. Stel je even voor als je wilt en vertel wat je doet. Hallo, uh, ik ben West uh, van der Aar. De ik ben 18 jaar en ik uh, doe badminton. Ja. En, uh, ik woon ervoor op van avond al en dan train ik uh, twee keer per dag. Ja, en, en uh, waarom zijn we nou zo trots op jou? Ten eerste kom je uit Zandvoort... Dus dat schept al meteen een band. Hè? Zoon van uh, Francine en Martin van der Aar. Wel bekend in Zandvoort. Zeker op sportgebied. En uh, jij badminton. Je moeder heeft ook gebadminton. Je zus doet aan badminton. Je andere zus heeft aan badminton gedaan. Maar moest helaas door blessures stoppen. Maar jullie spelen niet zomaar badminton, Wessel, Wessel toch? Nee, ze... Dan een beetje op niveau, kan je zeggen. Een beetje op niveau. Nee, niet zo bescheiden ja. doen, hoor. Nee, want uh, Wessel, we mogen je natuurlijk van harte feliciteren... want je hebt een enorme grote prestatie neergezet... waarvoor je geknokt hebt. Uh, vertel, wat, wat, wat is er gebeurd uh, onlangs? Ik ben uh, onlangs tweede geworden van Europa... bij uh, mannenteams... We echt een hele unieke prestatie als de eerste medaille ooit die met de mannenteam teams hadden. is het nieuwe format en uh, gelijk de finale in. en We hadden het echt niet verwacht, dus dat is echt super mooi. Dat is toch geweldig, ongelooflijk. Alleen uh, ik leefde er voor jullie een, een klein nadeeltje, geloof ik aan. Want ik kwam je zaterdag tegen en toen dacht ik: Wessel, hoe, hoe, wat is er gebeurd? Je bent helemaal kaal. Ja, de ontgroening bij ons is altijd dat ze de eerste dag uh, mogen ze doen met, uh, met je haar wat te winnen. Dus uh, bij mij is alleen de bovenkant weggehaald en de zijkant laten staan. Oh. Heer charmant, uh, kan ik vertellen. <laughs> en, dan <de> dag, <laughs> en dan de dag erna ga je volledig kaal. Oh. Dan, uh, Jeetje. Bij de debutanten. Dus jullie waren debutanten en, en tijdens de ontgroening helemaal kaal gemaakt. Of tenminste ja. deels kaal gemaakt. Maar met z'n allen in team. Dus dat had natuurlijk dan wel iets kolderieks, hè? Ja, klopt. Want we waren eigenlijk vijf imitanten zoals ik al zei. Dat is echt veel. Dus Bij en jullie... acht waren kaal. Dus het heb oh. wel mee daardoor. Maar jullie hebben daar meteen een, een goede jel van gemaakt voor uh, de wedstrijd? Toch? Ja, meer in de team zelf ook. Kale Koppel niet te stoppen. Kijk, die. En dat is dus ook gebleken, hè? Want een zilveren ja. medaille als debutant, mensen, mensen... Het is niet niks, toch? Nee, ik ben wel echt heel verrast. Ja. Dat echt En Wessel, wat, wat gaat nu, nu... Nu hebben jullie die in de pocket. Maar wat, wat gaat de, het volgende worden wat, waar jullie naartoe gaan werken? Of waar jij naartoe gaat werken? Ja, ik ga zelf morgen vlieg ik klas naar Slowakije voor een senior toernooi daar. Ja? En dan uh, hoop ik uh, yeah, heel ver te komen. En dan uh, twee weken in de avond, volgens mij, op 7 maart, dan uh, speel ik ook de finale voor het landschapwingschap in de Ere divisie En uh, dan zit ik ook in het team met mijn zus. Dus dat is ook wel leuk. Oh, wauw. En, en waar, waar gaat dat gebeuren, Wessel? Uh, zo een eentje weg van Sanford, dat is helemaal in Den Bosch. In Den Bosch? Nou ja, ja, dat valt nog wel mee, Den bos. Dat, dat moet te doen zijn. Dus, dus zowel Imca als jij doen mee aan die uh, landskampioenschappen. Ja. Geweldig. Ik ben hier ook uh, manager van het team, dus die is er ook bij. Mijn god. Als mensen uh, uh, zich even willen informeren, Wessel, over waar dat is in Den bos. Is er, is er ergens een website of iets waar men informatie kan halen? Als, als iemand zegt van nou, ik ga er toch naartoe. Of misschien leuk met een groep om jullie aan te nee. moedigen. Ja, de site van Badminton Nederland staat ook. Daar kun je alle informatie over vinden. Dus het landskampioenschap op 7 maart in Den Bosch. Ja. Helemaal goed. Wessel, hou ons op de hoogte met hoe het gaat... mochten we zelf niet erbij kunnen zijn. Want uh, daar gaan we natuurlijk weer even aandacht aan besteden. Want we zijn super trots op jullie. Ja, heel erg bedankt. Ja. Hé, hey, Wessel, ontzettend veel succes in de toekomst... met, uh, met wat je gaat doen... En straks veel plezier in Slowakije. En we horen elkaar weer, hè? Yes, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel voor je tijd, man. Even mee, dag. Oké, okay, dag wissel doeg. About about science book.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 Like I world me. Sam But I what a wonderful world En van Sam Koek gaan we naar een andere wonderful life, en wel van Mathilde Something. Mm. Mathilde wat is het toch een prachtige zangeres, hè? Ja. Heerlijk, die stem. Um, minder heerlijk en minder wonderful... Uh, voor menigheen is uh, weer die jaarlijkse belastingaanslagen van de gemeente. En ze komen er weer aan mensen. Dus ik hoop dat jullie weer de spaarpot uh, gevuld hebben en de rekening mee gehouden hebben. Want eind februari gaat u de jaarlijkse aanslag, gemeentelijke belastingen, weer in uw brievenbus krijgen. En op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor eventuele, eventuele onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing rioolheffing en eventuele overige belastingen. Geen hondenbelasting meer. Dat is afgeschaft, is het antwoord. Dus dat scheelt alweer voor sommige mensen best een heleboel geld. Um, buiten dat krijgt u ook informatie over hoe u kunt betalen... hoe u kwijtschelding kunt aanvragen of hoe u bezwaar kan maken. De gemeente Belasting Kennemerland-Zuid verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belasting en de belastingaanslagen. En op www.gbkz, dus van de gemeente Belasting Kennemerland-Zuid, afkorting www.gbkz.nl, kunt u antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Mocht u daar niet uitkomen, dan kunt u gerust contact opnemen met het GBKZ. En de contactgegevens daarvan staan op de voorzijde van de aanslag vermeld. Nou, ik wens u alle weer heel veel sterkte met de komst van die brief. Ja, <laughs> Want dat zijn uh, vaak bedragen hoor. Ik ga nog ja. wat vertellen over. Ja. Jij zei: de hondenbelasting is afgeschaft. Ja. Die hondenbelasting. Dat. Is een heel oude belasting. Al, al nou, uit de vo het vorige het toch, eeuw. Dat de honden nog werkten. als en die, uh, nou, die, die had je eigenlijk als uh, uh, een soort luxe belasting. Omdat je een hond had. Ja. Daarom moest je die belasting betalen. Luxe belasting. Dus niet vanuit werk. Ik dacht altijd dat het nee, was nee, nee, omdat nee, nee, nee, nee, de nee, honden nee, ook de nee, karren trokken. Nee. Het was gewoon een, een luxe belasting. Oh, oké. Okay. En uh, die is weliswaar afgeschaft. Ja. Die bracht per jaar een X bedrag op. Ja. En dat X bedrag moet wel gewoon ook weer binnenkomen. Dienbaar dus. zijn. Dus dat is nu verdeeld over de over andere, andere belastingen. Is er gewoon een beetje uitgespreid. Dus in feite hoeven we helemaal niet te juichen dan. Nou, zoals jij het zegt. We dragen met z'n. Draagt elkanders lasten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik heb toch liever dat jij je eigen rugzak draagt. Toch? Want ik zie hem wel eens, die rugzak, maar die zit propvol hoor. Nou, uh, je kunt. Uh, ja zoals uh, Sam Cook zegt je kunt om, op me, op me steunen. Lean on me. is uh, op één na het laatste nummer van het eerste uur alweer van uh, Zandvoort Lunch. Dat is bijna voorbij, dat eerste uur. Dat vliegt voorbij. Nou, je let er niet op. En, uh, het nieuws is er alweer. Hè? <laughs> het is er alweer. Ja. ja. Ik heb er nog eentje klaarstaan. En dat ja. is... Uh, dat zijn onze Belgische vrienden van Clouseau. Ah, leuk. Daar gaat ze. En daar gaat ook het eerste uur. Ja. En uh, na de... <laughs> na de Nieuwsberichten en de reclamezaken zien wij, uh, zien wij allen elkander terug voor het tweede uur Zandvoort luncht. Ja, dus niet weglopen, hè? gewoon blijven luisteren.